Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Egypte heeft een politieagent twee Israëlische toeristen doodgeschoten. Ook hun gids werd gedood. Volgens media in Israël zouden dader juist ingehuurd zijn om de bustoeristen te beschermen. De man is opgepakt. Na de aanval van Hezbollah op Israël is het weer rustig aan de grens met Limadon. Er is wel veel schade, vertelt correspondent Desi Moore. Ja, het gaat vooral om militaire infrastructuur. Dus in het noorden van Israël. Tientallen mortiergranaten die hier vanochtend de grens over gingen. Israël heeft ook snel teruggevoerd. Maar voor zover we weten zijn er aan beide kanten geen slachtoffers gevallen. Dus voor nu is het weer rustig. Maar wel hoor ik dat veel inwoners van Zuid-Libanon... inmiddels uit hun dorpen zijn vertrokken richting het noorden bang voor wat er komen gaat. In totaal zijn er al zeker 400 doden aan de Israëlische kant. De Palestijnen melden dat er meer dan 300 mensen zijn overleden. In Rotterdam kunnen mensen afscheid nemen van de vrouw en haar dochter... ...die vorige week werden doodgeschoten. Dat gebeurde in hun huis. Hun buurman wordt verdacht op de moord van de twee... ...en op een docent in het Erasmus MC. In het Maaspodium kunnen mensen langs de gesloten kist lopen. De familie wil dat de bijeenkomst rustig verloopt zonder media. Een inbreker is tijdens een vlucht bewusteloos geraakt... toen hij tegen een boom aanrende. Dat gebeurde in Oostzaan, vlakbij Saandam. Agenten zagen na een melding bij een Medisch Centrum... een man de bosjes inrennen. En die werd even later bewusteloos gevonden. Na een tijdje kwam hij weer bij. Op het dak van het Medisch Centrum zijn nog drie mannen aangehouden. Ze komen allemaal uit het buitenland. De marathon van Eindhoven is gewonnen door de Keniaan Kenneth kiepke -Mooi. Hij deed dat in een nieuw parcours -record. En dit gaat een 2-4 worden. Dit is echt uniek voor Eindhoven. Ja hoor, het gaat een 2-4 worden. Zo. 204 51 wat, als ik het goed gezien heb. een koning. Kenneth kiepke -Mooi is de naam, 39 jaar. Uit Kenia. En hij is de winnaar van de 39e marathon van Eindhoven. De snelste Nederlander was Dennis de Vrijtas uit Etteleur. Hij kwam bijna 20 minuten later over de finish. Dan nog het weer, het is droog en in het zuiden later zelfs wat zon. Het wordt 16 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat ongeveer 50 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en Oude Kerk aan de Amstel is de vertraging een kwartier. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer een half uur op onthoud. Beide files hebben te maken met de afsluiting van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Badhoefendorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in Zierven.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 Wat het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel. En waar het schip ook stranden schat, we zien het wel. Want ik wil alleen maar dat je bij me blijft. Tot de zon je komt halen bij me. I'm wow. the glass. She's hanging around. It still feels so real, but it can't.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 Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est Paris se lève. Il est heures, Je n'ai sommeil. This is the event. vem